Fantastisch geopend. Uh, wij hebben wel vragen uh, met betrekking tot uh, de standhouder. De standhouder die krijgt allerlei soorten beperkingen opgelegd, terechte beperkingen, waar de auto te parkeren, niet achter de kraam, op een apart parkeerterrein. Maar ik heb bewijs, en dat wil ik de wethouder met alle genoegen appen, dat de organisator... Ongeveer altijd midden op de boulevard parkeert, heen en weer rijdt. Als hij erop aangesproken wordt, uh, zegt hij: heb je hebt hier niks mee te maken. En daar wordt ook niet op gehandhaafd. Um, wij als D66 vinden dat storend. Uh, en we zouden de wethouder willen vragen: A, dit aan te passen. Misschien mogelijk uh, inmiddels een amendement. Maar dat het wel op gehandhaafd wordt dat ook die auto van de organisator verdwijnt van de boulevard. En verder zijn wij uh, zeer uh, bekend met het uh, probleem wat uh, de heer Bouwberg-Welsen aanhaalt. Wat de wethouder Gerard Kuipers ook heeft afgesproken met betrekking tot de standpachthouders. En daar wil ik het even bij laten. Dank u, ik, ik zie, dank u meneer de Graaf. Heeft u een interruptie? U, nee, u wou gewoon wat zeggen. Er ging eerst het woord naar de GBZ. Mevrouw Verveld. Of meneer? Nee, mevrouw de Veld. Nou, mevrouw Koper, het scheelt hoor. Ik ben dan toch wel snel aan de beurt natuurlijk. Ik ben niet zo lang van stof. Gaat u gang. Um, dank u. Voor ons ligt een verandering voor de APV... die blijkbaar noodzakelijk is om uh, een markt in Nieuw-Noord uh, stand te kunnen laten houden. Het is een aantal keren verlengd. Dit is uh, naar de wens van, uh, nou ja, van de standhouders daar... En een heleboel omwonenden, geloof ik gelezen te hebben... 600 mensen hebben getekend dat die markt moet blijven. Prima, maar het enige wat ik dan mis... als ik zo voor die markt zou zijn en ik zou standhouder zijn... dan zou ik, denk ik, hier uh, aanwezig zijn om een woordje te doen. Maar ja, het hoeft natuurlijk niet, maar ik zou het wel heel spannend vinden. Ja, maar goed, het is namelijk nu de inspraakmogelijkheid... en uh, als wij hierover gaan beslissen, niet meer... Maar goed, um, dit is gewoon een invulling om het mogelijk te maken om deze markt te behouden. Tevens is er gekeken naar uh, omstandigheden voor andere markten die georganiseerd worden. En ik zie eigenlijk helemaal geen beer op de weg. Dus wat ons betreft een hamerstuk. Dank u. snelle reactie. Dank u, vrienden van Overde Veld. Welk open? Of? de PVDA. Heel goed. Dank u wel. We Mevrouw open dit keer? Um, het is al genoemd het initiatief van bewoners, de markt Nieuw-Noord. En het is prachtig geopend door een wethouder. Maar ik wil toch benadrukken dat het juist een initiatief is uit de bevolking. En dat is nu juist zo belangrijk. En ik vind het ook heel goed dat als er initiatieven zijn... dat, er, dat wij als beleidsmakers dan volgend zijn. En dat er beleid opgemaakt wordt. Daarom is de opmerking van de VVD wel heel belangrijk. Laten we in de evaluaties kijken of dit dan ook de juiste aanpassing is... op de, op de vraag die er nu is. Dus, en wat ons betreft. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik kijk nu naar links en ik heb iedereen gehad. Niemand vergeten. Mevrouw. U wordt nu ingelogd. Nou, ik mevrouw Vrij. Ik ben ingelogd. Het rode lampje brandt. Um, Dank voor uw opmerkingen ook. Er is een aantal vragen gesteld ten aanzien van deze markt. Het beleid ten aanzien van particuliere markten... waarin de markt in Noord natuurlijk ook een grote aanleiding is geweest om dit te regelen. Er is een aantal vragen gesteld die uh, ook op andere uh, zaken zien. Bijvoorbeeld op uh, het voeren van meeuwen en eventuele aanpassingen in de APV. We hebben daar recent uh, ook over gesproken in het college. En uh, er wordt gewerkt aan een nieuwe campagne om het voeren van meeuwen tegen te gaan. Om de posters die we hadden ook uh, nou ja, wat te actualiseren... en daar weer hernieuwde aandacht uh, op te vestigen. En uh, op dit moment uh, zijn we niet voornemens om de APV daarop... Uh, uh, aan te passen... Uh, omdat de handhaafbaarheid en de verantwoordelijkheid... Uh, daarbij toch een lastig is. Uiteindelijk uh, is het zo dat heel veel mensen... die hier in Zandvoort uh, wonen... en verblijven en uh, werken... weten donders goed dat het helemaal niet handig is... ook om uh, meeuwen uh, te voeren. Uh, ook hier geldt dat, dat, uh, zeker ook, uh, dat je elkaar daar zeker ook op aan mag spreken. Dat geldt ook voor... Uh, uh, de handhavers die kunnen daar ook op aanspreken... maar ik weet niet of uh, een toevoeging in de APV... het meest effectief is om dat probleem aan te passen. En daarom hebben we er nu in ieder geval voor gekozen... om de posters weer te actualiseren... en het even weer hernieuwd onder de aandacht te brengen... Nou ja, op de strand, uh, bij, de, bij de strandtenten, uh, maar ook hier in het dorp... om uh, nou ja, toch te voorkomen dat mensen de meeuwen gaan voeren. Uh, ten aanzien um, van de afspraak die u noemt... Um, dat ziet op um, um, nou ja, de, de zo min mogelijk uh, nou ja, snacks en dergelijke etenswaren op de markt uh, te nuttigen... Um, zoals ik het heb uh, begrepen... Um, is het, um, zij, ja, de gemeente brancheert wat dat betreft niet. Dus we beoordelen die, nou ja, voorheen waren dat dan evenementen, um, de, de particuliere markten werden getoetst aan ons evenementenbeleid, aan de hand van een evenementenvergunning. Um, dat zal nu geschieden aan de hand van ons beleid ten aanzien van particuliere markten. Maar het is niet zo dat daar een branchering um, uh, in is opgenomen. Uh, maar we sturen daar wel uh, op aan. Ehm... Um, de VVD vroeg um, naar andere gemeentes en ook naar de evaluatie. Het is zo dat in andere gemeentes en zeker uh, ja, hoe zou ik het zeggen, in, in gemeentes waar wat meer te beleven is, om het zomaar te zeggen, heb je uh, vaak een gemeentelijke markt, maar ook particuliere markten. Dus dat is een, een verschijnsel eigenlijk wat in den landen um, veel voorkomt. En waarbij eigenlijk ja, het accent um, anders ligt ten aanzien van een gemeentelijke markt versus een particuliere markt. De, bij de gemeentelijke markt zijn wij uh, als gemeente aanzet. Uh, wij organiseren, faciliteren, et cetera. En uh, nou ja, bij een particuliere markt is, het, uh, is dat uh, anders en is de initiator van die uh, markt uh, aanzet en, en controleren wij. <kuggen> Voor wat betreft de evaluatie, dat, uh, dat lijkt me een goed punt. Uh, we we... We hebben de markt in Noord eerder geëvalueerd en het is een succes. En ook als gemeente, nou ja, denk ik dat wij ook nou ja, dat willen faciliteren en zorgen dat dat ook juridisch goed geregeld is. Maar een evaluatie kan ik zeker toezeggen en ik zou dan ook voorstellen om dat te doen op het moment dat we ook weer een jaar verder zijn minimaal. Even spieken, um, ja, d 66 uh, u geeft ook aan inderdaad uh, blij te zijn met de markt in uh, Noord. U vraagt nog uh, specifiek naar de regels uh, met betrekking tot uh, naar de, er staan regels in over uh, het parkeren van de auto, maar u vraagt specifiek naar het rijden van auto's op de boulevard. Als ik het goed heb begrepen. Nee, Door de voor de standhouders worden er wel nee, allerlei soorten beperkingen, sorry voorzitter. Voor de standhouders worden wel allerlei soorten beperkingen aangegeven. Alleen het gaat om de organisatoren die rijden regelmatig met name op de boulevard. Nogmaals, er is een foto van die rijden en die trekken zich nergens wat van aan. En wij vragen ons af ja. waarom daar niet iets over is gezegd ja. dat die ook elders moeten parkeren. Nou. dank u. Wel vrij. Uiteindelijk eh, is het nu al op de boulevard eh, niet toegestaan... om met auto's te rijden of eh, daar te parkeren. Want het zijn geen parkeerplekken. Dus ik denk niet dat het nodig is... om dat eh, voor organisatoren nog apart eh, te regelen. Eh, dus ik denk dat dit eh, nou ja, het beleid en de APV-aanpassing... zoals die er nu ligt, afdoende zou moeten zijn om dat eh, aan te pakken. Dan is het meer een kwestie van handhaving. Voorzitter, nogmaals, ik ben niet helemaal tevreden met het antwoord van de wethouder. Um, het is één toevoeging waar u drie zinnen gebruikt voor de standhouder. En er hoeft maar één zin toegevoegd te worden voor wat betreft de organisator. En ik vraag me af waarom, wat dat nou een probleem zou zijn. Kijk, handhaven, dat moet sowieso gebeuren. Maar ook dat gebeurt niet, omdat die auto's daar gewoon staan. Dank u. Ik geef het woord aan mevrouw proverheid. Ik uh, Handhaven, dat, dat, is, uh, dat is een apart onderwerp. En u uh, bent daar als partij altijd scherp op. Uh, nou ja, En ik ben dat ook graag. Dus ik denk dat we elkaar daarin kunnen vinden. En ik uh, kom dan nog terug op de, het al dan niet toevoegen van de organisator. En dat laat ik u dan uh, schriftelijk weten. Dank u, vriendelijk, voor deze snelle reactie. Uh, ik kijk rond. Kunt u mij ook gelijk een reactie geven in de tweede termijn... over de verdere afhandeling... Dat kunt u. CDA. Een stuk. Dank u, vriendelijk. Openzet. Ja, voorzitter, wij zijn niet helemaal blij met de reactie van de wethouder. Want ja, er zijn afspraken gemaakt. En op het moment dat de gemeente dat doet... dan vinden wij dat de gemeente die moet nakomen. En eh, met respect, de gemeente balanceert niet. Ja, maar dan moet je niet afspreken. Heel simpel. Dus wij vragen van tweeën 1 Ofwel, u gaat het op een andere manier oplossen... Ofwel, u, uh, u, u komt uw afspraken na en andere keuzes zien wij niet. En op het moment dat we daar nu geen duidelijkheid over krijgen... dan is het wat ons betreft geen hamerstuk. Uh, ten aanzien van uh, het voeren van uh, hinderlijke en schadelijke dieren in het openbaar... Uh, ik hoor de, de, de wethouder zeggen dat zij wil sturen op uh, het ophangen van posters. Maar op het moment dat je iemand aanspreekt en iemand voelt zich niet aangesproken... dan heb je geen, geen enkel poster waar je op kunt staan. Dus met andere woorden, je hebt het gewoon nodig op het moment dat het, dat het de gaat uitlopen, want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om moeders die eentjes voeren eh, met hun kindjes... maar het gaat inderdaad om mensen die met zulke zakken... Eh, in, hier op het plein, Raadhuisplein, ik heb het meerdere malen gezien... Eh, de, de dieren komen voeren. Ja, dat is dus niet de bedoeling. En op het moment dat je niet in handen hebt... anders dan te vragen, goh, mevrouw, zou u dat niet willen doen? Het antwoord is, waar moeit u zich mee? Dank u, voorzitter. Dank u. Uh, de heer Van Tichelen, PVV. Hamerstuk, zei u reeds. Excuses. Nee, ik, ik, fijn, ik raad u nog maar een keer dan. <laughs> en, mevrouw de Bruin van VVD. Ja, we zijn blij dat er een uh, evaluatie komt en uh, voor ons is het een hamerstuk. Dank u, vriendelijk mevrouw Bruin. GroenLinks. Ja, namens ons ook een hamerstuk. Uh, meneer barber Wilson vroeg wel om interruptie of nog een na-reactie. Ja, want ik, euh, ik heb eigenlijk niet gerefereerd aan onze technische vragen die ik vooraf aan, aan de commissie had gesteld. Maar ik hoor er helemaal niets van terug en ik hoop dat die er nog wel, wel beantwoord worden. Dank u, u voorzitter. U doelt op de aanvulling en eventuele amendement wordt u melden? Nee. nee dat is niet. Ik doel op de vooraf ingediende technische vragen. Oké. Okay. Ik ga even rond dan krijgt u straks weer het woord, he, mevrouw Vrij. Uh, Driehuizen, de heer De Graaf. Dank u, voorzitter. Uh, nogmaals, uh, ik hoop dat de voorzitter, of de, voorzitter de wethouder, de, de stand, uh, of de organisatoren toevoegt. En ik wil ook met name benadrukken dat wij zeer met uh, de heer Boberg-Wilson van OPZ eens zijn dat uh, er toch echt de maatregelen moeten komen. Dus voor ons nog eens dat dat voor ons geen hamerstuk. Duidelijk, dank u. Mevrouw van der Veld is geweest en mevrouw Koper ook. Ja. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Uh, ten aanzien van de technische vragen die zijn gesteld, um, die zijn aan het einde van de dag um, um, via de Griffie aangeboden en uh, naar ik heb begrepen ook geplaatst en uh, aan u gemaild. Dus ik um, begrijp dat u daar geen kennis uh, van hebt kunnen nemen, maar ik heb ze wel, uh, ze zijn beantwoord en ik, uh, nou, ik heb een afschrift uh, eventueel ook uh, bij me, dus die, dan kunt u die, uh, die inzien. Um, Ten aanzien van, um, ik heb zojuist aan D66 toegezegd... dat ik um, naga um, hoe, dat, um, uh, hoe het zit met de auto van de organisator. Laat ik het zo samenvatten. Um, ik zal dat ook doen ten aanzien uh, van de afspraak um, die er um, is. En uh, ten aanzien van uh, uh, de markten met etens waren. Dus daar kom ik dan schriftelijk op terug... om te kijken of we dat inderdaad eh, zouden kunnen regelen... maar ik had begrepen dat dat, eh, nou ja, dat, dat lastig is. Dus dan kom ik daar eh, schriftelijk op terug. We zullen de reactie en vooral ook de reactie van D66 en Open afwachten om kunnen vaststellen of het een hamerstuk is. Dan dank u hiervoor voor dit agendapunt en sluit ik hiermee af... Wellicht moet er nog een chancement plaatsvinden. Nee, dan gaan we door naar de zienswijze op verantwoording 2018 van de metropoolregio Amsterdam en de globale begroting 2020. maar een lichtje. Oh, ik heb al. Nee, allemaal. U blijft zitten, mevrouw Vrij. Ja. Dit is nog meer leesvoer, zie ik. Ja. Ja. Ja. Ja. <friky> <middels> oh, -oh. Het is een compact Ongelooflijk. Er wordt nu gevraagd door mevrouw Verheijen om het compact te gaan houden. <middels> draadstuk. kijk, ik, ik, ik heb met een plakkertje. <middels> het, uh, yeah. ik, ik begin met, met, met uh, D66 d wie mag u het woord geven? Dat mag u aan mij doen, meneer voorzitter. Dank u wel. Wij hebben geen vragen voor ons. Sister Amerstuk. U heeft al alles gelezen, neem ik aan. Ja. Oké. Okay. <laughs> PVV. En wie mag het woord geven? Meneer Van Tichelen, zie ik naar de klop gaan. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, het betreft hier hoofdzakelijk, uh, voor zover we het kunnen bekijken, informatieve stukken, afleggen van verantwoording en een globale begroting die nog niet uh, definitief is. Echter, uh, de stukken gelezen hebbende, zat er één item bij waarvan onze wenkbrauwen omhoog gingen, namelijk bijlage 5. Uh, meneer van Tichelen, kunt u wat beter in de microfoon praten? Ik hoor uh, wat klachten ik, uh, over. Uh... Ik, ga, ik ga mijn best doen, uh, voorzitter. <lacht> ja. Volgens, goed, mij kunnen, volgens mij kunnen ze nu een antwoord Noord horen. Maar goed. Uh, bijlage 5, pagina 5, uh, paragraaf 6.1. Je verwacht het niet, het gaat over klimaatbestendigheid. <lacht> Daar heeft men een programma opgesteld om thema's als hittestress, bodemdaling en piekbuien aan te pakken. Wij vragen ons af hoe gaan we die uh, piekbuien aanpakken, welke methodiek heeft men daarbij in gedachten... En wanneer kunnen we daar de eerste resultaten van verwachten? Daar zijn wij nieuwsgierig naar. Dank u wel, dat was het zover, euh, voorzitter. Dank u voor deze snelle reactie. Ik ga toch deze hele zijde eerst afwerken. Uh, VVD, mevrouw of meneer? Mevrouw Bruin. Ja. Uh, nee, wij zijn in, uh, het is natuurlijk belangrijk dat we in de metropoolregio uh, zitten en blijven. Het is belangrijk voor het, uh, ons toerisme en de economie... En uh, wij zijn blij met het stuk en uh, hebben hier verder geen vragen over. Duidelijk, dank u. Uh, naast de VVD zit D66, en heb ik al gehad, mevrouw Koper of mevrouw De Vries. Mevrouw De Vries, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Uh, wij zien geen bezwaar om in te stemmen met de begroting van 2020... en het verrekenen van de overschotten. We blijven bij een eerder genoemd standpunt, wat vorige keer was terugkomen... dat we blij zijn dat we aan tafel mogen zitten en uh, dat we mogen deelnemen... Uh, dat we kunnen profiteren van deze agenda. We zien uh, ook dat bijna nagenoeg alle uh, acties conform planning lopen. en uh, uh, Of een goede uitleg hebben waarom niet. Uh, dus naar ons idee wordt het geld goed besteed en de projecten onder goede leiding uitgevoerd. Ook de evaluatie zien we graag tegemoet. En uh, fijn dat het wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Dus voor ons alles positief. U heeft alles opgenoemd. Eigenlijk zegt u dus een hamerstuk begrijp ik. Ik een hamerstuk. Heel snel, dank u vriendelijk. Ik begin bij mevrouw Van der Veld. Ja. Dank u wel. Voor ons is het ook een hamerstuk. Mevrouw Van der Veld, hamerstuk. Meneer huizen. Nou, Wij zijn blij dat de uitvoering van vrijwel alle acties... van de MRA-agenda in 2018 volgens planning zijn verlopen. Complimenten daarvoor. Voor de, voor de MRA natuurlijk. GroenLinks ziet het belang van de opkomende MRA... om te concurreren met andere grote metropoolregio's in de wereld. Samenwerking is in de regio essentieel... als je belangrijke onderwerpen wilt gaan aanpakken. Daarom zijn we ook blij dat er een MRA-actieagenda 2016-2020 is gemaakt. En daarop verdergaand... Um, wij zijn de afgelopen keer niet naar de MRA-meeting in Harlem geweest. En ik heb van mijn collega gehoord dat dit wel erg belangrijk is... omdat je dan die korte lijntjes kan behouden tussen de raadsleden. Ik denk dat mijn collega van het CDA daar straks al wat meer over gaat vertellen. Desondanks zullen wij instemmen met het voorstel gelegd aan de Raad... en hopen inderdaad op een goede samenwerking binnen de MRA. Want dat vinden we belangrijk. En uw conclusie? Hamerstuk nou, dus. Dank u, vriendelijk. Ja, ik ga maar mee met de reacties van anderen... En... Dank u voor de snelle reactie. En uw buurman die gaat meer vertellen, hoor ik. CDA. Ja, nou, dan ben ik de spot. Hè. Maar uh, ik, zal even, ik heb eigenlijk voorgenomen om aan te sluiten bij de woorden van mijn collega. Maar, uh, dat is makkelijk, hè? Ja, ja. dat is makkelijk. Maar nu, nu, nu moet ik wel, nu moet ik wel. Um, het enige wat ik hier misschien kan, kan aanvullen is, uh, zoals uh, vele. En iedereen die mij kent weet... ik kom uit een echte metropool. Uh, ik zeg niet dat we hier niet in een metropool wonen... maar Berlijn is toch wel een echte me metropool. En als je kijkt dat Berlijn... eigenlijk een agglomeratie van dorpen is... wat toch als, als één geheel functioneert... Hè, als één organisme... dan zie je van... daar, daar, daar, daar, daar zie je dat samenwerking... Uh, leidt tot... ja, succes. Hè. Berlijn uh, nog steeds... de hotspot van Europa... samen met, met, met andere steden... in Duitsland... Maar um, wat ik alleen wil zeggen is, uh, de, de, kijk, ik heb hier op, t, op, op dit stuk eigenlijk niks aan te vullen, te, te vullen. Ik denk dat het van belang is om, uh, vooral met de, met de ontwikkelingen die we hier gaan krijgen... Uh, ...in het kader van de, de terugkomst van de F1, maar ook, ook de los daarvan... ...om de vervoerregio uh, uh, scherp in de gaten te houden. En, en, en, en te kijken hoe, uh, hoe we daar in de toekomst gaan begroten. En uh, ik denk dat daarmee op dit moment alles gezegd is. Of, uh, nee, geen interruptie. Nee, dan, dan, is het, dan, dan laat ik het hierbij. Uh, Volgens ons is het namenstuk. Dank u voor de mooie reactie. Ik kijk naar het openzet. De heer De Wolf. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ja, uh, het is een mooi stuk wat er ligt. We zijn er ook blij mee. Enkel wat ik wel opvalt is eigenlijk momenteel loopt er een verzoek... van de regiogroep van de MRA over een evaluatie van het functioneren van de MRA... En het evaluatieteam is gevraagd om eerst de bevindingen voor het zomerreces te presenteren. Onze vraag luidt eigenlijk waarom nu een zienswijze geven... en niet eerst even afwachten wat de bevindingen zijn van de evaluatie. Omtrent ook de agenda van de MA, agenda punt 2.0. Bereikbaarheid. Eh, begin 2016 is de agenda opgesteld voor de toekomst. Onder andere het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid... dat verzond wordt natuurlijk van heel groot belang, dat is essentieel belang... en het bouwen van woningen. De vraag eigenlijk is ook, Amsterdam groeit elk jaar met 10.000 inwoners. En je ziet ook op een gegeven moment dat er een trek is naar Amsterdam. Maar ook zie je ook een behoefte vanuit een jonge gezinnen vanuit Amsterdam. Die trekken eigenlijk naar de regio. Dat zie je gaan naar, naar Castricum, ook naar Zandvoort en dergelijke. Wat een extra druk geeft op die woningmarkt hier in Zandvoort. Uh, keuzes maken. MHA is eigenlijk ook vrij blijvend. Hè? MHA is eigenlijk een adviesorgaan en ook niet een dwingend orgaan. Eigenlijk, Wij vragen is wat wordt er eigenlijk daadwerkelijk aan gedaan aan die woningen ook. Aan die, die overloop van, uh, van, van woningen en ook van jonge gezinnen en dergelijke. Wat wordt er geboden? En ook het verbeteren van de bereikbaarheid. En verder vind ik ook strategische agenda. Toerisme in de MRA van 2025. <tie> Juist door de politieke discussie in Amsterdam over de drukte in de stad. Is dit programma regionaler en kansrijker geworden. Om deze reden heeft er ook Haarlem en Zandvoort aangeboden het gebrand programma bestuurlijk te gaan trekken. Haarlem is dan eigenlijk hoofdtrekker... en Zandvoort is eigenlijk medetrekker. U krijgt een interruptie van de heer De Graaf. De heer de Graaf. Ja, even voor de volgeordelijkheid, meneer de voorzitter. Meneer De Wolf herhaalt alle vragen... die ook schriftelijk door de OPZ ja, zijn klopt, gesteld. Klopt, maar ik heb geen antwoord opgevangen. Nou, daar zijn wel degelijk antwoorden gekomen. Is zo? dat dank is u, zo? Dank u wel, de De Graaf. Ja. <laughs> u, u, u. Hartelijk dank. Ja, nou, ik ben, ik ben, ik ben de Wolf. kort klaar de eventjes hoor. Ik wil eventjes wat all in the game. Maar ik, mij is eigenlijk, wat is de doelstelling en de strategie... en hoe is het bereiken ondertussen ervan? Dat is eigenlijk uh, de vraag. Duidelijk. U krijgt ook antwoord. U bent de laatste geweest. Mevrouw Verhey die gaat reageren. Dank u. Mevrouw Verhey. Ja, dank u wel, um, voorzitter. Um, om met de vraag van de OPZ te beginnen. Er is inderdaad een schriftelijke beantwoording naar u uitgegaan. U vraagt onder meer waarom is het waarom nu een zienswijze en straks een evaluatie. Maar deze zienswijze zit echt op. Um, nou ja, de begroting voor um, 2020. En um, staat wat dat betreft ook uh, los van um, die evaluatie. Want um, nou ja, u, u bent inmiddels redelijk bekend um, met de MRA. Um, u, u weet wat het is, maar het blijft toch qua structuur best een lastig doorgronde um, entiteit. Om het zomaar te zeggen. Ook als je dat organogram met dat plaatje, dan moest ik zelf ook kijken, goh, waar in welk overleg zit ik nou? En dat is wel een van de redenen, dat, dat werd ook wel gedeeld eigenlijk in die regiegroep. Eh, Waar we zeggen van, nou, we moeten gewoon eens goed kijken naar eh, hoe wij eh, als MRA functioneren en is daar nog ruimte in. Dus dat is een traject wat, wat loopt. Daar, eh, nou ja, daar krijgen we nog nadere informatie voor. Maar ik denk dat het heel goed is om, um, om die evaluatie wel um, uh, te doen. Um, uh, ja, ten aanzien van uh, de, de andere vragen, u, u noemt ook het wonen... nou zeker is daar in het MRA-verband ook uh, het nodige over gezegd. Uh, maar ik, ik uh, denk dat, dat de vragen die u gesteld zijn... Uh, afdoende schriftelijk zijn beantwoord, dus ik ga ook niet alles uh, uh, herhalen. Uh, meneer Van Tichelen, u... Um, had het over een aantal klimaatmaatregelen. Maar ik kon u in eerste instantie niet heel helder verstaan. En ik heb even gemist um, naar welke pagina u uh, refereerde. Dus, dus ik had... Ja, dus vandaar dat ik dacht dat ik... Uh, ik had dat even nodig om het pagina 5. Van welk stuk? Want ik zie de triple helix... Uh. Ja. Pagina 5. Bij, bijlage 5, pagina 5. Bijlage 5, Pagina 5. Ja. Alles van 5. Alles van 5. Ja, dan moet ik eens even. Uh... Wat is dan bijlage 5? Ja, het is geen klein stuk. Nee. Oké, oh, kan. Ja, en wat was. Uh, uh, uh, ja, u moet me even nog wat bij de hand nemen. Want Wat was specifiek uw, uw vraag? Want uh, ik, ik heb de uh, pagina ik, inmiddels uh, ik, uh, voorhanden. Ik, ik ben 6. de beroepsreden door. Uh, paragraaf 6.1. Mm -hmm. Met het kopje klimaatbestendigheid, Haarlem, medetrekker. Uh, daar wordt uh, gesproken over het, uh, het aanpakken van hittestress, bodemdaling en piekbuien. En ja, wij vragen ons over het aanpakken van piekbuien. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En, uh, ja. wat, wat, uh, ik snap eigenlijk niet hoe, hoe men dat denkt te doen. En wanneer men daar uh, resultaten van verwacht en hoe je dat gaat meten. Daar zijn we gewoon nieuwsgierig naar. Nou, het is meer een uh, thematische benadering. En uh, er, staat ook, er wordt een programma opgesteld om thema's als hittestress, bodemdaling en piekbuien aan te pakken. Uh, dus dat is een, het zijn voorbeelden die uh, genoemd worden. Maar ik denk niet dat, het, uh, dat de piekbuien zelf uh, aangepakt uh, zullen worden. Uh, zou het niet handig zijn? Van Degelen. Dank u wel, voorzitter. Zou het niet handig zijn om uh, piekbuien te vervangen door wateroverlast, bijvoorbeeld? Want dat kun je wel aanpakken. Maar piekbuien aanpakken, dat lijkt mij lastig. Die raken niet onder de indruk van wat wij doen, denk ik. Maar in de, in de opbouw van deze zin, waar het gaat om, om, om de thematiek... en dit als voorbeelden uh, genoemd worden... denk ik niet dat het noodzakelijk is uh, dat aan te passen. Ik vraag af en toe om het lampje uit te doen. Dit is in verband met de camera's die reageren als u het lampje aandoet. Dus dan worden die camera's natuurlijk helemaal gek als er vier lampjes branden. Vandaar, dus ik doe het wat, wat, klinkt misschien wat idioot, maar dat is mijn inzet in ieder geval. Mevrouw Verheeg, gaat u gaan. Ja, een aantal van u heeft ook expliciet uh, de, de samenwerking uh, genoemd. En uh, nou, de heer Stefan zei ook uit, expliciet, samenwerking leidt tot succes. En uh, dat, uh, dat hebt u uitstekend uh, verwoord. En dat is ook uh, waarom wij ons in ieder geval vanuit Zandvoort maximaal inzetten en ook maximaal het maximale uit te MRA willen halen, om het zo maar te zeggen. Dank u, voorzitter. Dank u, Zinek. Mag ik dan met de opmerking van de heer Van Tichelen... voorstellen om hier een hamerstuk van te maken? Dank u allen. Dan is dit een hamerstuk. En we gaan opletten op de wateroverlast. Het volgende agendapunt is gebiedsopgave 2019-2023. Op verzoek van VVD staat... heeft de Raad hier en dan tussen haakjes, ook zeggenschap over... alsof we niet al genoeg te vertellen hebben. Toch? Naast mij heeft de heer Meijer plaatsgenomen... en die gaat, begrijp ik, de zeggenschap in behandeling nemen. Uh, ik kijk de zaal rond naar de leden... en ik kijk eerst naar de tribune of iemand op de tribune iets wil inspreken... Kan ik geen enthousiasme aanboren? Ik dank de tribune vriendelijk. Ik kijk nu naar de leden. En ik reageer nu op handopsteking. En ik ga gelijk af op de Nee, meneer Babbergen-Wurzel was de eerste. Gaat u gang. Voorzitter, wij waren verbaasd toen wij dit stuk lazen. Want... Naar ons idee voegt het beleidsmatig nauwelijks iets toe aan ons raadsprogramma en aan de beleidsstukken die we al hebben liggen. <kuggen> maar er is ook een procedurele vraag die ons nogal bezighoudt. En dat is namelijk het volgende. Het stuk is als actieve informatie aan de raad op 7 maart aangeboden. nadat het college daartoe op 26 februari een besluit zou hebben genomen. Maar het stuk staat pas op 12 maart geagendeerd voor het nemen van een collegebesluit. En dat betekent dus, als we het op 7 maart hebben aangeboden gekregen... en het staat voor dus 12 maart geagendeerd ter besluitvorming in het college... dat er dus is aangeboden op het moment dat het college nog inhoudelijk moest beslissen. En dat lijkt ons niet helemaal in de haak. En ik zou graag daar een verklaring op willen vragen. Daarnaast zijn we erg benieuwd... Waarom en op grond van wiens verzoek of initiatief dit stuk is opgesteld. En wat dat heeft gekost. Dank u voorzitter. Dank u kosten. Ik kijk nu naar de heer Van Marlen van D66. Ja, dank u. Uh, op zich uh, is, uh, is het stuk uh, wat ons wel uh, een, een goede aanvulling en een verduidel verduidelijking van, van werk. En ook de positionering van Zandvoort uh, is daar uh, een belangrijk onderdeel in. In ieder geval qua ambtelijke uitvoering. Als je ook kijkt bij uitvoering. He, staat dan uh, bij punt 6. In het gebied staat weergegeven waar, waar we de komende vier jaar in Zandvoort aan gaan werken. Maar ik verbaas me eigenlijk wel over de risico's en kanttekeningen. Er staan er twee. Eén, het opstellen, opstellen van de dorpsopgave kan voor onduidelijkheid en verwarring zorgen. In combinatie met het al bestaande raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma. Dat snap ik echt niet. Dan ben ik echt koekoek. Uh, koek. En ook nog een keer, het kan ook nog voor dubbelingen in de, in de planning, in controlecyclus in de hand werken. Dat snap ik ook dus niet. Dat is dus een vervolg. Als dat de risico's en kanttekeningen zijn met een waarschijnlijkheid van 0,1% kans, is er niks in de hand. Maar het staat hier toch wel heel duidelijk als paragraaf 5. Dus ik vind het wel een vraag waard. Dank u, de heer Van Marlen. Meneer Hendricks als hand opgestoken, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ja, we hebben inderdaad gevraagd om dit stuk uh, te agenderen. Eigenlijk met als reden dat we een aantal vragen hebben over het proces... en een aantal opmerkingen over de inhoud. Uh, ja, over het proces, voorzitter. De heer Bouwberg-Wilson haalt het al even aan. Op 7 maart is dit stuk via de Griffiepost naar de Raad uh, gestuurd. <kijkt> en op 12 maart, als je naar de besluitenlijst van het college kijkt... heeft het college een besluit genomen. Dus dit stuk is naar de Raad gestuurd, ambtelijk blijkbaar... zonder dat het college daar een besluit over heeft genomen. Dat is hoe dan ook fout... Ofwel heeft het college niet goed op de besluitenlijst besluiten vermeld. Ofwel worden er stukken naar de raad gestuurd die niet door het college zijn vastgesteld. De vraag uh, dient zich dan ook aan of het college op dit punt de regie heeft. Of dat Zandvoort in feite wordt bestuurd door een soort vierde macht. Het ambtelijk apparaat of concreet mevrouw Cecile Hubers. Ten meer omdat die naam prominent op de voorpagina van het stuk staat. Voorzitter inhoudelijk. Zandvoort is geen gebied of wijk van de gemeente Haarlem... Zandvoort is een trotse, zelfstandige gemeente. Een term als gebiedsvisie stookt daar niet mee. En Zandvoort is ook meer dan een dorp... wat de ondertitel dorpsvisie een beetje suggereert. Zandvoort, de gemeente Zandvoort... bestaat uit de dorpen Zandvoort en het dorp Bentveld. Dus een dorpsvisie Zandvoort is vreemd. Wat ook een beetje mist is de toegevoegde waarde van dit stuk. Ofwel is het een uitvoeringsdocument, staat er niks nieuws in dan zou je denken dat de begroting, het uitvoeringsprogramma, het raadsprogramma... andere PNC-documenten genoeg zeggen over een integrale visie en doelen van de gemeente Zandvoort. En dan is dit stuk werkverschaffing. Ik ben ook wel benieuwd naar de vragen van oudere oude partij over wat dit stuk gekost heeft. Um, of, voorzitter, is het geen uitvoeringsdocument... maar staan er nieuwe zaken, nieuwe prioriteiten of concretisering in. En dan is dit een besluit waar de raad een besluit over zou moeten nemen... De handelswijze van het college in dit geval zet de Raad compleet buitenspel. Op dit punt, en ik maak concreet dit punt, is de VVD voorstander van de Haarlemse werkwijze, waarbij de gebiedsvisies worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat zou ook hier van toegevoegde waarde zijn geweest. Want, voorzitter, je merkt dat het steekt dat dit stuk niet door de Raad wordt vastgesteld. Zeker omdat er inhoudelijk keuzes zijn gemaakt die misschien in het linkse Haarlem passend zijn, maar niet passen in onze kleurlokaal. Ik noem Limitatief een aantal voorbeelden, maar er zijn er waarschijnlijk als je een grondiger doorleest meer. Um, op pagina 6 bijvoorbeeld gaat het over de mobiliteit. En dan staat er dat Zandvoort een aantal regiobrede brede opgaves heeft. Er staat bijvoorbeeld de snelfietsroute, extra treinen, een proef met het airnet, net regionale OV-knooppunten. Allemaal hele belangrijke punten voorzitter, waar we zeker als bereikbaarheid wat mee te winnen hebben. Maar de echt belangrijke punten, de reden dat we bijvoorbeeld in een regionale bereikbaarheidsvisie zitten, staan hier niet genoemd. Dat is vreemd. Waarom staat hier niks genoemd over het doortrekken van de ring van Haarlem... het aansluiten van de zeeweg op de Randweg... het aanleggen van een Maria-tunnel of inmiddels Kennemer-tunnel? juist die punten waar Zandvoort qua bereikbaarheid wat te winnen heeft. Dan staat er op pagina 15... een aantal redenen waarom we parkeerbeleid zouden moeten reguleren. En veel van die redenen klinken ook best wel logisch. Um, maar de laatste van de redenen die genoemd staat is vreemd. Er staat bijvoorbeeld parkeerregulering, draagt bij aan het terugdringen van het autogebruik. <kijkt> Voorzitter, dat lijkt me iets wat GroenLinks misschien steunt... of wat de gemeente Haarlem misschien zal steunen... maar dat past niet bij Zandvoort of bij de uitgangspunten... die wij bij ons parkeerbeleid hebben. Op punt 1 van onze uitgangspunten bij parkeerbeleid... staat namelijk dat wij een faciliterend parkeerbeleid hebben. Wij willen zorgen dat mensen gemakkelijk kunnen parkeren. Daarmee past deze ontmoedigingszin niet. Het kan wat mij betreft ook geen doel zijn van de gemeente... om autogebruik terug te willen dringen. Op diezelfde pagina 15 staat ook iets over prioritering binnen de openbare ruimte. Als, je, als we het hebben over het centrum bijvoorbeeld. Dan staat er voetgangerfiets op één, openbaar vervoer op twee, en dan op drie, on ontsluiting bevoorraad het verkeer en autoverkeer en op vier geparkeerde voertuigen. Voorzitter, dat is een vreemde prioritering als je ziet dat we in deze gemeente al een enorm tekort aan parkeerplaatsen hebben. Wat de VVD betreft, zou het geparkeerde voertuigen, juist een wat hogere prioriteit uh, kunnen krijgen. Zeker omdat we merken dat, we, dat er vrij snel vrij veel parkeerplaatsen verdwijnen. En daar is juist grote behoefte aan. Dus voorzitter, je ziet dat er toch een aantal dingen insluipen... waarbij we andere uitgangspunten vaststellen dan die de gemeente Zandvoort tot nu toe had. En dat maakt dat dit stuk eigenlijk door de Raad zou moeten worden vastgesteld. En eigenlijk is dat ook de concrete vraag die ik voor nu heb. Is het college bereid om dit stuk alsnog ter vaststelling door de Raad te laten vaststellen? Dank u wel. Dank u PvdA, mevrouw Koper. Ja, de discussie over uh, wie wat moet doen, brengt mij... Uh... Ja, het is wel de voorzienigheid, mevrouw Koper. Is hij er weer in? Nee? Nee? Is het een idee om uh, van mevrouw De Vries uh, de microfoon te... of gaat het wel goed? Ik had een heel Broek ander vakje op de microfoon. Neem me niet kwalijk, een rustmomentje in deze vergadering. Uh, ik, was een beetje even, uh, ik ben een beetje verward door de discussie over bevoegdheden. Ik heb het stuk gezien en uh, uh, ik, heb, ik heb gedacht, dat is vast de, de uitwerking die bij het college behoort. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Want als hij naar de raad komt, dan wil ik daar wel iets van vinden. Maar de eerste vraag is natuurlijk, gaan we dit behandelen of gaan we dit niet behandelen? En uh, op die vraag zou ik eigenlijk wel antwoord willen hebben. Wat gebeurt er met onze input? Meneer Hendricks, VVD. Ja, voorzitter. Um, wij wilden dit juist agenderen om deze vraag ook door ons te laten beantwoorden. Want mevrouw Koper stelt de vraag nou. Maar ik ben benieuwd wat zal haar antwoord erop zijn. Is dit een stuk wat zij vindt dat er ons zou moeten worden vastgesteld? mevrouw Koper. Ja, sorry. Ik had de microfoon maar aangelaten voor de zekerheid. Um, <lacht> Ik had zo bedacht uh, dat het een uitvoeringsdocument was. Met, uh, uh, de, de, dus ik kon me daar ook goed bij voorstellen dat het bij het college terechtkomt. Maar ik heb ook helemaal geen bezwaar tegen om dit als raad te behandelen. Dan wil ik er ook wel wat van zeggen. Dus zal ik dan maar mijn input geven uh, op basis van het stuk. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de discussie verder. Hoe we hiermee omgaan. Uh, overigens niet vanuit het wantrouwen dat het college ons niet goed informeert. Maar meer uit van waar, vinden we, nou met elkaar waar we wat van moeten vinden, u heeft u toegevoegde waarde. U Als... krijgt nog een interruptie en nou van de heer Deen. U heeft het losgemaakt. Meneer Deen. Ja, dank u wel, Wilt u voorzitter. u uw microfoon weer uitdoen, Mag ik hem even uitdoen? Ja, Uiteraan. ik sta een beetje versteld van de inhoudelijke discussie... ...die we nu op dit punt gaan hebben. Uh, de enige vraag uh, die hier gesteld wordt... ...is waar die bevoegdheid ligt. Daar kunnen we wat van vinden... Maar dan zal dat opnieuw als een agendapunt uh, gemaakt moeten worden... in een andere commissievergadering. En wat dat betreft kunnen we dit punt volgens mij binnen twee minuten afsluiten. Uh, en daarna, want ik ben het best eens met een heel aantal punten... wat de heer Hendricks ook schetst. En daarna als agendapunt behandelen in een nieuwe commissievergadering. Want wij hebben dit hele stuk nog helemaal niet doorgenomen. Dank u voor deze bijdrage. Ik stel toch voor dat we het zeker de eerste termijn afmaken. Gezien de helft van de termijn vind ik het wel zo elegant om mevrouw Koper de gelegenheid te geven en de overzijde. Mevrouw Koper. Nou, dit was ook het principiële punt wat uh, uh, de heer Deen uh, aanroert. Dus ik, ik, ik sluit even mijn bijdrage af... en ik wacht even op uh, de, de beantwoording en de, de rest van de collega's. Dank u. Babel Gielsen, openzet. Ja, voorzitter. Ik heb daar expres niet op vooruit willen lopen... omdat het voor de hand ligt dat deze vraag gesteld zou worden. En het lijkt me ook voor de hand liggen hoe die beantwoord moet worden... Namelijk op het moment dat er beleidsvoornemens in staan... die anders zijn als door de raad geformuleerd... dan hoort het naar de raad te gaan om dat, te, daar iets van te kunnen vinden. Dank u, voorzitter. Dit was eigenlijk nog de eerste termijn, hè? Nee, <laughs> CDA. Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij wat mevrouw Koper zegt. En de uh, Deen ook. Ik uh, zou dat ook wel willen bespreken. Ik, denk dat, ik, vo, ik, vo, ik, vo, ik voel al in, in de raad dat, dat het... Hè, dat dat je dat ervoor uh, gevoeld wordt. Dus uh, dat slaat ik maar bij aan. Dank u. S snelle reactie. Middenhuizen, GroenLinks. Ja, ik vind ook dat de heer Deen het perfect heeft verwoord. Net wij hebben het ook niet doorgenomen. Er staan heel veel details in. Dus laten we eerst de vraag van de heer Deen beantwoorden. Mevrouw van de Veld. Ja, euh, zoals de heer Deen het stelt... Euh, zo kun je het ook bekijken. en Ja... Ik heb het dus wel het stuk doorgenomen en ik heb daar ook bepaalde vragen over. Vooral omdat het uh, GbZ toch wel een aantal tegenstrijdigheden is tegengekomen. En uh, ja, dan is het wel van belang, kunnen wij het nu bespreken... of gaan we het overhevelen naar een andere commissievergadering? Dus daar zou ik dan eerst het antwoord op willen hebben. Inderdaad, van de portefeuillehouder. Is dit nu iets voor de Raad om iets van te vinden? Of mag alleen het college hier iets van vinden? Mocht nou het alleen het college hier iets van vinden... dan wil ik u graag wijzen op één hele ernstige fout al. Het gaat over de gebiedsdorpsopgave Zandvoort 2029-2023. Dat is natuurlijk een typfout, maar hij is wel slordig. Dank u. Ik geef het woord aan de heer Meijer, burgemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, de kernvraag is volgens mij aan de orde. En dat is de, het doel en de intentie van het stuk. En dat is een stuk wat is gericht op de organisatie. En dat gaat over het gebiedsgericht werken. U weet dat allemaal. En wat hier is gedaan is, als ik het heel erg simpel maak... al het beleid wat er is, op een wijze opschrijven... zodat dat integraal... Ik kom zo bij u terug, meneer Hendricks. Ik maak hem even heel simpel... Dat is wat hier gebeurd is. Dus er is geïnterpreteerd op beleid dat door uw raad is vastgesteld. En u weet allemaal dat als je gaat interpreteren en nader verwoorden... dan krijg je misschien een uitleg die anders is dan je beoogt. Maar de kern van dit stuk, dat het een intern stuk is... dat de organisatie nodig heeft om dat gebiedsgericht werken... voor de hele gemeente Zandvoort te gaan doen. En ja, dan kun je over bepaalde dingen misschien anders denken... Dat is prima. Daar kunnen we het gesprek over voeren, lijkt mij. En ik zou vooral willen zeggen... laten we elkaars rollen en verantwoordelijkheden daarin respecteren. Want het is niet de bedoeling dat dit stuk tot stiekem andere kaders leidt. Laat ik heel zwart-wit zijn. Want dan is het stuk niet geslaagd in alle opzichten. Maar ik denk dat het stuk misschien wel voor 98 procent wel heel goed is... en de organisatie vooral verder helpt. Dat is de gedachte. Dus mijn voorstel aan u zou heel simpel zijn. Schrijft u op datgene waar u een vraag over heeft. Gaan we dat inventariseren. Dan komt het college met een memo. En dan gaan we het dan in de commissie erover hebben. Of, we, of het aangepast moet worden of niet. Want het is een intern stuk. Dat is de status. Het heeft geen enkele doel om daar een beleidskader of vernieuwing op te doen. Dus... U mag er veel van vinden, maar dit lijkt me dan... gelijk de rollen en verantwoordelijkheden de juiste route. En ik wil dat graag ordentelijk doen. Daarom stel ik ook voor, maak uw opmerkingen in beeld. Dan komen wij daar met een oplegnotitie voor. En dan gaan we daar ontspannen het gesprek over aan. Want waarvoor, waarvoor wij hier zitten... ...is om onze gemeenschap uiteindelijk beter te maken. En dat gaat op deze wijze volgens mij uitstekend. Ik heb geen enkele behoefte aan om hier vliegen af te vangen of wie is verantwoordelijk wiens rollen zit, of word ik gepasseerd. Met alle respect, dat is niet de intentie en dat ga ik ook niet doen. En als u dat ook vindt, dan zou dit een mooi procesvoorstel kunnen zijn... om daar de dialoog met elkaar over te voeren. En dan respecteren we elkaar. En ja, dan komt ook de, de vraag over de kosten, want die weet ik zo hier niet, gewoon aan de orde. Dat kan. Het is niet ingewikkelder en ook gewoon simpel. Er is niemand gepasseerd. Laten we hem vooral ook zo houden. Meneer de voorzitter, dat is volgens mij in essentie op de kernvraag... wat er gezegd is en wat de intentie is. Ik dank u wel. En het antwoord op het agendapunt gelijk. Dank u, vriendelijk. Er wordt voorgesteld door de portefeuillehouder... om uw opmerkingen te memoriseren in een stuk. En naar aanleiding daarvan wordt u verder genoteerd en geagendeerd. En toch zie ik de vinger van de heer Bauer Wilson en ik zie de vinger van de heer Hendricks. Ik ga eerst met u beginnen. Ja, voorzitter, ik vind de wijze waarop de burgemeester deze, dit stuk vreemd... die begrijp ik wel, dat hij dat zegt, maar ik ben het daar niet mee eens. Uh, we hebben om te beginnen geen antwoord gekregen op de vraag hoe het nou zit... dat een stuk naar de raad kan gaan zonder dat het college zich daarover heeft uitgesproken. Maar dat, daar komt de burgemeester ongetwijfeld op terug. Um, maar dat laat onverlet iets anders. Kijk, als het de bedoeling is om bestaand beleid te resumeren... zodat het integraal toegankelijk wordt voor de organisatie... en we stellen vast dat er dingen instaan uit onze beleidsuitgangspunten... of in ieder geval tot vragen daar leiden... dan is er duidelijk iets mis. En het is prima dat de burgemeester ons in staat stelt... om wat er mis is aan de orde te stellen. Maar in ieder geval is het zo dat op het moment dat we constateren... er zijn andere beleidsuitgangspunten formuleerd... als die de raad waarover de Raad heeft beslist... dan is dat in ieder geval iets fundamenteels wat niet klopt. En uh, dat zullen we tenminste uh, met elkaar moeten gaan afspreken... dat dat uh, nog eens even gecheckt wordt, hoe, hoe dat nou kan. Dat dat wel gebeurd is. En uh, ik, ik, kom, ik heb het voorbereid, dus ik had het u wat bij betreft... stand te kan ik het u geven. Maar dat zijn dus twee de hoofdpunten... waarin ik het niet helemaal eens ben met de lezing van de burgemeester. Dank u. Dank u, meneer Baber-Gilson. Ik kijk naar meneer Hendricks. Ja, voorzitter, de, de burgemeester gaat helaas niet in op de vraag... Uh, hoe het kan dat een stuk naar de raad wordt gestuurd... wat nog niet door het college is vastgesteld. Ik hoorde dat die vraag al gesteld is, dus dat uh, antwoord zie ik graag uh, tegemoet. Um, ja, voorzitter, ik ben het niet eens met de suggestie van de portefeuillehouder... om dit uh, met schriftelijke vragen af te doen... en dan een soort uh, informatieronde erover te doen. Ik vind dat dit stuk door de raad moet worden vastgesteld... Zoals het ook door de Haarlemse Raad voor hun gebiedsmissies geldt. Ik snap niet dat we op tal van punten waar het niet relevant is... de Haarlemse werkwijze volgen en op dit punt niet. Juist op een punt waar we de Raad van de gemeente Zandvoort in positie kunnen brengen... om op een integrale manier het beleid even door te nemen, daar wat van te vinden... fouten eruit te halen en misschien andere prioriteiten aangeven. Dit is bij uitstek een stuk waarbij we integraal uh, als gemeenteraad iets ergens van kunnen vinden... En voorzitter, als de gemeenteraad van Haarlem daarover kan gaan... snap ik niet waarom de gemeenteraad van Zandvoort dat niet kan. Dus graag toelichting van de wethouder... waarom die uh, twee gemeentes hierin zo verschillend zijn. Ik geef een verzoek uh, aan de portfeuillehouder <lacht> voor een uitleg. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, meneer Hendricks, ik hoop niet dat ik voor u moet gaan uitleggen... waarom Haarlem en Zandvoort bestuurlijk <kijkt> en als gemeente verschillend zijn. Dat ga ik echt niet doen. Dat staat er wel in. U heeft dat namelijk zelf... En net als iedereen in dit dorp altijd al gedaan en dat is terecht. Dat noemen we couleur lokaal. Zo simpel is het. Dat is ook het antwoord. Daarmee is denk ik ook de taken- en rollenpositie geduid. Daar hoeft u het niet mee eens te zijn, dat is wat anders. Maar ik hecht hieraan. hoe kunnen we elkaar versterken. Daarom heb ik hem ook zo duidelijk neergezet. We het niet eens te worden. Prima. Dan gaan we het bij de borrel er nog een keer over hebben. Of u draagt uw raadsleden uit. Ik heb een zorgvuldig procesvoorstel gedaan om iedere partij in positie te houden. Ik wil daar geen enkele discussie over hebben. Het is een zorgvuldig voorstel en u suggereert net... alsof ik de raad daarmee het bos in stuur. Dat doe ik niet. Ik wil zorgvuldig met u dat doen en dan kijken... dan kunt u altijd nog zeggen, wel of niet, het gaat naar de raad. Dat moet u vooral doen. Het tweede is de besluitenlijst. Dat lijkt iets wat het college vaststelt, maar het is niet zo. Dat is gewoon de lijst waarop zaken worden gepubliceerd. Dit stuk is in het college van 26 februari gekomen. Dat staat ook in het stuk. Daar is het besloten. Dat het vervolgens op een andere lijst komt... heeft te maken met een systematiek. Dat dat een ander beeld geeft, kan. Maar dat is de essentie. Op elk college stuk ziet u wat is vastgesteld. De datum waarop het college het vaststelt. Die besluitenlijst... Zal ik zal u er iets van vertellen. Wat wij willen is namelijk eigenlijk op de woensdag al... de besluiten die we hebben genomen... voor zover daar geen mandaat is om inhoudelijk... tekstueel vaak wijzigingen te doen met de portefeuille... die publiceren we gelijk. Anders moeten we een week aanhouden. Dat is de reden waarom soms besluiten... die kunnen niet in een halve dag veranderd worden... op een volgende besluitenlijst worden gezet. Dat heeft geen status in die zin. Ja, het heet besluitenlijst. Ja, klopt. Verder is het niets. Het is ordentelijk gegaan... Het college is gewoon in positie gebracht. Helemaal niets van via de macht. Allemaal niets. Dit is de route. En zo wordt die gevolgd. Duidelijk. Dank u wel voorzitter. Dank u vriendelijk. En dan vat ik het zo samen dat er nog wat op en aanmerkingen, aanvullingen en wijzigingen zijn die door u ingebracht worden. En daarna, daarna zullen wij, wederom, via de Agendacommissie, een commissie bijeenroepen met dit op de agenda. En mogelijk zal daarna. Een raadsversluit volgen. Ik zie toch dat meneer Hendricks een vraag heeft... Net zoals ik net ook aangaf tegen de burgemeester... ja, hij ging er met een wat flauw grapje... Uh, gaf hij geen antwoord op mijn, opmerk, op mijn vraag. Want als de gemeenteraad van Haarlem dit soort stukken vast kan stellen... snap ik niet dat wij dat in zijn antwoord niet kunnen doen. Ik vind dit juist een punt waarin de Haarlemse werkwijze iets strakker is... en de raad daadwerkelijk in positie brengt wat wij hier blijkbaar niet doen. En ik hoor de suggestie van de wethouder, ik ben het daar niet mee eens... En ik zou graag willen, voorzitter, dat u een rondje maakt... van deze commissie, wat de meerderheid van deze commissie wil. Want dan kan deze commissie een advies geven... voor de verdere agendering, waarbij het mijn voorstel zou zijn... dat dit onderwerp ter besluitvorming aan de Raad... en dus in de volgende commissiecyclus wordt aangeboden. Dat heb ik exact zo gezegd. Ik heb exact gezegd door dit stuk met uw aanvullingen... die u nu naar aanleiding van dit stuk heeft, ieder voor zich... die aanvullingen en dit stuk... komen we bij de volgende commissieverrading of bij een volgende commissievergadering, op de agenda. En daarna, dus in die agenda of in die commissie, kunnen we vervolgens weer besluiten wat we ermee doen. U maakt er of een hamerstuk van, ik kan me voorstellen, of u zegt van dit gaan we ermee doen en dat komt in de eerstkomende raad. Dus eigenlijk precies hetzelfde als dat de portefeuillehouder net zegt en u net zegt. Nou, voorzitter, ik ben met uw woorden ben ik het hartstikke eens. Nee. Uh, maar die de... zijn echt anders dan wat de portefeuilles ik, zijn. Dus wat, ik ben blij met uw toelichting ik... en daarmee kan het onderwerp... Ik, <laughs> met... ik krijg een ben niet een... gerustgesteld, voorzitter. Ik krijg een links ontzettende duw. <lacht> Burgemeester, uh, Meneer de voorzitter, ik heb gepoogd even wat knippen te maken in zorgvuldigheid. En ik heb gezegd, laten we nou eerst eens inventariseren waar u vindt dat... De interpretatie van de kaders die u heeft vastgesteld in het verleden... allerlei beleidszaken waar die afwijken van de bedoeling... dat kan, hè? Laten we daar ook een normaal memo van het college overheen doen... en laten we dan in die commissie ook van gedachten wisselen over de vervolgvraag. Dat is wat ik namens het college heb gezegd. Niets meer en minder. Dank u wel. Dank u. Dan ga ik daar in de tweede termijn de zaal op rond... En dan begin ik, mevrouw Moreveld, naar aanleiding van de reactie van de portefeuillehouder. Ja, ik denk dat ik in de eerste termijn al duidelijk ben geweest. Als dat de route is die gevolgd kan worden, gaan we dat doen. De vragen heb ik toch al, dus ik hoef ze alleen nog maar op te schrijven. Het laatste heb ik gemist, wat zegt u? De route die voorgesteld wordt, dus bij een, nou ja, schriftelijk vragen stellen en een commissie bijeenroepen ervoor. Dank u. GroenLinks... Ja, wij sluiten daar bij ons daaraan. Ah. Bij de woorden van de burgemeester. CDA. Ja, ik zou toch even kort willen opmerken... dat, ik, dat, dat het CDA zich in ieder geval niet gepasseerd voelt in deze. Dat vind ik toch wel belangrijk om even op te merken als, als slotopmerking. Want dat werd toch een paar keer gezegd... dat, dat, die, dat gevoel hebben wij helemaal niet. Uh, het stuk is geagendeerd. Uh, dus met werd ons gevraagd om, om er wat van te vinden. Ik kan eigenlijk verwachten dat de VVD en de Open Z dus ook... ...vandaag wat hand van hadden gevonden. Dat is dus niet het geval. Ik, uh, we, wachten, we, we wachten af wat hier uh, verder, verder mee gaat gebeuren. Maar, uh... U wacht af? Ja. Dank ja. u. Openzet. Ik, ik zou graag een verduidelijking willen vragen van het CDA... ...wat ze nu eigenlijk aan de VVD en Openzet vragen. Nou, u, u, u, eigenlijk meneer boulberg wilson u, u, u, u zegt u heeft het... Kanten klaar uh, uh, staan, uw u vragen en opmerkingen. Volgens mij is het hiervoor gearendeerd voor vandaag. Dus als u er iets over wilt vragen, dan zitten we hier volgens mij vandaag voor in de, in, in de commissie. Of niet? Nee, voorzitter. Dank u. Ik, ik ga het woord ja? geven dan aan de heer Barberen-Wilson. Dank u. Voorzitter, wij hebben geconstateerd dat er uh, uh, in dit stuk allerlei zaken staan die afwijken van hetgeen wat wij als raad. Dat ons idee uh, voornemens zijn te doen in de toekomst. Uh, ook de hele paragraaf gebiedsgericht werken roept ontzettend veel vragen op. Want uh, er komen van allerlei dingen komen er voorbij. En op saldo gaan we dorpsgericht werken. Dus ja, het, het, is een, uh, het, het, het is een veelvoud aan dingen waar wij dingen over te vragen hebben. En ik vind het prima op het moment dat de burgemeester daar een, een memo over gaat schrijven. Maar ik kan u voorspellen... Dat als, dat als dat niet strookt met ons beleid... dat we dan vragen om behandeling in de raad. Meneer interruptie. Ja, want de heer bouwer wilson gaat nu weer heel erg op de inhoud van het stuk. Ik had gehoopt dat u dat zou afkappen... want dat is juist wat we in de toekomst gaan doen. Dank u. U bent klaar, meneer bouwer wilson Nou, ik, ik wil misschien nog even in de richting van meneer Deen zeggen... dat op het moment dat ik wordt gevraagd om te verklaren waarom we erin staan... zoals we erin staan, dan licht ik dat toe. Dank u. Dank u. Ik ga... Nee, nog één. Dan wil ik graag nog één ja, Dan moet de heer Bauer weer zo goed kijken naar de vraag van het agendapunt. Dank u. En dan geef ik u nu ook de gelegenheid om het termijn af te maken. Maar dat heeft u al gezegd net, uh, meen ik. Dank u. VVD. Ja, voorzitter. Inderdaad, wat de heer uh, Deen zegt uh, klopt wel. Wat we, en dat is ook als antwoord naar uh, de heer Stefan uh, toe. Waarom we dit wilden agenderen voor vandaag is juist die ene vraag... zou de raad hier niet zelf over moeten gaan... En dan vind ik uh, de beantwoording van de portefeuillehouder... niet uh, getuigen van veel respect voor de raad... in het in positie brengen van de raad... Meneer de voorzitter, ik maak ernstig bezwaar... tegen de derde suggestie die meneer Hendricks nu geeft. Hij vult in en suggereert dingen die ik niet heb gezegd... nog bedoeld. Ik heb letterlijk gezegd, het is niet de intentie van dit stuk. Dus ik vind echt dat dit niet kan. Meneer Hendricks, dat is zo letterlijk ook gezegd door de heer Ik heb inderdaad gehoord dat de portefeuillehouder zegt dat dat niet zijn intentie is. Dat waardeer ik. Uh, maar feit is wel dat het op deze manier overkomt. Als ik een aantal nee, keer vraag, nee, nee, om... nee, meneer de voorzitter, ik wil echt dat hij dat woord terugneemt. Ik heb echt respect voor de raad. Ik ga daar niet mee akkoord. Meneer Hendricks, het lijkt me een goed ja. voorstel om die woorden terug te nemen. Nou, voorzitter, uh, het terugnemen van woorden is één ding, maar het nader, een nadere duiding geven van woorden lijkt mij handiger. Nee, begin nou met het terugnemen van die woorden. Nee. Ik vind de handelswijze van de burgemeester in dit, dit dossier niet getuigen van respect voor de positie van de raam. Ik vind dat het niet kunnen. Echt? Het spijt me, meneer Hendricks. Ik vind dat u dat moet. Dan ga ik dat is geen bijdrage... Nee, dat doet u niet. Het is geen bijdrage voor onze vergadering. En het is ook niet de intentie, denk ik, van u om zo die woorden samen te vatten. U trekt dat terug. Nee. Dit de mening? Nee, de voorzitter. Nee, voorzitter, ik wil het is graag namen... weten of dit de mening van de commissie is. Als de commissie vindt dat ik de raad niet respectvol bejegen... dan ga ik nu mijn ernstige excuses maken... maar dan ga ik nadenken over mijn vak. Zo ernstig vind ik dat. Zo griest mij dat. Ik wil niet dat u op deze wijze verder de, verg de vergadering stoppen. Ik stel voor dat u even wacht... en ik schors de vergadering voor enige ogenblikken. Meneer Hendricks, wilt u even met meegaan?